Moedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 30 mensen aangehouden bij het beëindigen van de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam. Bij confrontaties met demonstranten raakten vier agenten gewond. Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het plein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken, al dus de politie. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er gesproken over minstens twee gewonden. Een man uit Leiden is opgepakt in verband met de dood van een 14-jarig meisje uit Haatsersfoude Rijndijk. Het meisje werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een groepje sporters vond haar lichaam vrijdagochtend op Oudjaarsdag in een parkje in Leiden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Bij het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte van 32 jaar in beeld. Israël stelt een tweede corona-boosterprik beschikbaar voor inwoners van 60 jaar en ouder. Ook medisch personeel komt in aanmerking. Dat maakt de premier Bennett vandaag bekend. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen was een vierde dosis vorige week al goedgekeurd. Ondanks de snelheid van de boostercampagne in Israël komt het land toch met een grote uitbraak van de omikron-variant van het coronavirus. De Keniaanse paleontoloog en natuurbeschermer Richard Leakey is overleden. Hij leverde bewijs voor het ontstaan van de mensen in Afrika... en zette zich in voor de strijd tegen ivoorhandel... en de bescherming van de Afrikaanse olifant. De bekendste opgraving van Leakey en zijn team was de zogenoemde Turkana-jongen. Dat was het bijna complete gebeente van een homo ergaster... een Afrikaanse variant van de homo erectus. Richard Leakey was 77 jaar. Het weer vannacht trekken buien het land uit en daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen opnieuw kans op onweersbuien in het zuiden. Elders is het droog en schijnt de zon bij een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is Kerst. Met ZFM Met men nu. nu. Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1471. Mijn naam is Ben Hoveugen, uw gasten hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Welkom in het nieuwe jaar 2022. En we beginnen dan ook met een uh, mooi nieuw album van Booty Heart. En het uh, album heet Love Rules. De regels van de liefde zullen we het maar even vrij vertalen. En dat vind ik eigenlijk wel een heel mooi begin van... 2022. 2022. Waarin we ook het album van Paul en Carla van start laten gaan. Wings to Land. Dan natuurlijk een heleboel andere albums er nog uit uh, 2021. En waaronder uh, het album van Maurice Hiershout. Live after live. En Maurice, die hoop ik uh, dit jaar live te ontmoeten... en een mooi interview met hem af te nemen. Wat te zijn de tijd dan ook weer te beluisteren is in uh, dit programma. We gaan afsluiten met, uh, tenminste dit uur dan, met Kelly David... en zijn album, of zijn track, Garden of the Forgotten. Dat vind ik een heel mooi titel. Um, veel luisterplezier en mocht je het allemaal na willen lezen dan kan dat via peacefulradio.info curca tutta i pray you be our light schnell cuore restira and hold you in our arms ari guardarci che when stars go out each night L eterna stella sa Place Guide us with your grace Give, Give us, faith us faith so we'll be saved every child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 This is Randy Kopis from 2002. You're listening to Peaceful Radio.